Mijn schroftra, zou u even komen kunnen? Er zijn hier twee heren die wat willen vragen. Kunnen ze dan niet beter hier komen? Het ogenblik. Uh, meneer Koning, vrees het, had je me even boven komen kennen? De... Nee, boven. Ja. Dus. Nee, ik kan ze niet verstaan. Kunt u niet even komen? Ik kom. Meneer Koning, wie van u gaat mee naar de bijeenkomst van de correspondenten in Graven? Want Balk heeft me gevraagd om die te leiden. Ik. En waar spreekt u over? Over de dorstvlegel, maar ik moet nu naar Slofstra. Kan ik u even spreken over graanschuur? Straks, ik moet nu eerst naar Slofstra. Ik dat die Amsterdam... <truimertijd> De heren moeten naar de dam. Maar dat is toch geen probleem. Zij onara toch wat als je... je. kunt wel met ze praten. Ja, maar het zijn wel de enige woorden in Japan die ik ken. Verstaan, daar hoeft er niks van. You want to go to the dam? Ze verstaan geen Engels. Heb ik al geprobeerd. We zijn Amsterdam. Dam, dam, dam, dam. Ziet u wel, ze willen naar de dam. Leg nee, dat maar eens uit. Heb je geen papier? Een, een, een, een potlood? Ja, ja, Hoe groot moet dat papier zijn? Een flink stuk papier. De afgekant moet u wel gebruiken. Uh, you. Here. Dam. Weg. Dag heren. Zijn we nou aan de kordasje? Zo, dat is dat. Hoe kwam je nou aan die mensen? Ik zag ze voor de deur staan schuilen En het regende zo. Toen heb ik ze maar binnengehaald voor een kopje koffie. Is dat wel verstandig? Och, waarom niet? Water niet, het schaadt ook niet. <lacht> Moet u ook nog een kopje koffie? Dank u. Hallo. Bent u soms groos? Nee... Moet dat dan? <sijnt _> Ik ben Lex. Ik ben in de plaats van Lotje. Ik ben Maarten Koning. Ik werk bij volkscultuur. Had je Mark willen spreken? Heet hij zo? Ja. Maar hij is er vandaag niet. Hij is naar het archief. Dan komt het nog wel eens. Oké. Okay. Wat is het voor een 700, jongen die in de plaats is gekomen 600, van Lotje Schuit? Dat is lijkt van het schip aardige jongens. 765. Mm, graanschuur. Oh ja, graanschuur. Daar had ik eens met u over willen praten, maar liever niet hier. 60. Och, Meneer Balk? Door de bal, Balk. Koning. De heer Koning is mijn adjunct. U kwam het gebouw bekijken. Wij hebben gehoord dat u hieruit trekt. Inderdaad, wij gaan hier weg. Mag ik u er maar voor gaan? Een van de problemen van dit gebouw zijn de trappen. U zult het wel merken. Deze trap gaat nog maar die naar de tweede en derde verdiepingen in het achterhuis zijn nog steiler. Vorig jaar hebben we daar nog twee hartinfarcten gehad. De dood ten gevolge hebben? Gelukkig niet. Maar ik raad u toch aan om zo spoedig mogelijk een lift te laten aanbrengen. En waarom gaat u hier weg? In het kader van de decentralisatie. Niet tot ons genoegen, trouwens. Dat kan ik me voorstellen. De directeur is afwezig, zodat ik u eerst zijn kamer wel kan laten zien. Een mooie kamer. En hier aangrenzend is nog een vergaderkamer hmm. voor kleinere vergaderingen. Voor grotere vergaderingen is er nog de vergaderzaal. Daar ben ik inderdaad zeer benieuwd naar, want ik moet een ruimte hebben voor mijn colleges. Dan moet u hier langs. De akoestiek? Die is redelijk. Het hangt ook af van het aantal mensen. Natuurlijk, het bekende effect. En hiernaast ligt dan de kamer van de onderdirecteur. Dat is mijn kamer. Vroeger was er een directe verbinding, maar die hebben we dicht laten maken. Een meestelijke kamer. Dit zou dan uw kamer worden? Dat is nog niet beslist. Er komt hier geen zon... Alleen in de zomer, heel vroeg, ja, we zitten hier op het noorden. We hebben een indruk. Hoeveel mensen werken er we voor u? Op het ogenblik alles bij elkaar, de concierge meegerekend, 83. De concierge woont hier overigens boven aan de voorkant. Ik kan u zijn huis nu niet laten zien, maar dat kunt u zich wel voorstellen. Dat zou misschien iets zijn voor onze administratrice, daar zoek ik op het ogenblik een woning voor. Is die mevrouw alleen? Die is alleen. Dan is het zeker groot genoeg, want de conciërge heeft daar een gezin met twee kinderen. Kijk eens aan. En dan zijn er ook nog de kluizen in de kelder natuurlijk. Ik weet niet of u daar ook nog in geïnteresseerd bent? Zeker, we hebben veel kostbare archieven. Ik neem aan dat ze brandvrij zijn. Brand- en braakvrij. Er is een grote kluis en een kleine. De grote is hier. Het lijkt wel een bank. Het is een bank geweest. Het wordt nu alleen nog gebruikt door het personeel als ze hun waardepapieren veilig willen opbergen. Indrukwekkend. En van die kastjes hebt u de sleutels? Van de meeste, maar in de loop van de tijd zijn er ook wat zoek geraakt. Met de mogelijkheid dat daar nog van alles in zit? Dat is niet uitgesloten. Een gebouw vol verrassingen. En? Het is een prachtig gebouw natuurlijk, maar ik ben bang dat het te groot voor ons is. In ieder geval zal enig duur en trekwerk voor nodig zijn. 1969. Wat moet je nou in godsnaam over zo'n kaartsysteem zeggen? Dat is toch een idioot verzoek? publiceer dan een lijst van trefwoorden. Weet je hoeveel dat het zijn? Of sla je me dood? 50.000, dat is 800 bladzijden. Twee kolommen per bladzijde. <laughs> Nee, dat kan niet. Heb je ze dan geteld? Geschat. Dan zullen het er wel minder zijn. Ik heb tien willekeurige bakken geteld. Daarin zaten 100 trefwoorden, 500 bakken, dus 50.000. Ik zou dat eerst nog wel eens willen natellen. Nou Bart, ga je gang. Leg dan uit waarom je voor het trefwoordensysteem hebt gekozen... en niet voor een systematische indeling. Omdat ik van die systematiek geen bal begreep. Waar zou jij bijvoorbeeld het ophangen van de nageboorte van het paard onderbrengen? Volksgeloof. Maar het is een gebruik. Volksgebruik dan? Behalve als het helemaal geen gebruik is, maar een hygiënische maatregel. <laughs> Verdomd. In de systematiek zit al een interpretatie ingebouwd. Dat zou je natuurlijk wel kunnen zeggen. Ja, maar dat betekent wel dat ik het hele vak op de schop moet nemen. Nee, dat kan niet. Daar kun je niet aan beginnen. 87. Ik tel er in deze la maar 87. Dan zit het er in de volgende 113. Ik zou het geloof ik wel interessant vinden als je dat deed. Maar ik kan het nog niet. Als ik het ooit kan. Ach, je schrijft maar wat. Wat kan het jou schelen? Er is toch geen hond die dat leest. Wie leest er nou de artikelen in ons tijdschrift? Ik in ieder geval niet. Nee, jullie wel? Ik ook niet. Hoe maken jullie er dan viesjes van? Ik blader ze door om te zien waar het over gaat. Lezen kan ik dat niet. Hè? mijn idee. Het is toch allemaal flauwekul. Ik begrijp niet dat je het niet hebt geweigerd als je er zo over denkt. Je kunt niet alles weigeren. Ik in ieder geval niet. Zou jij het dan geweigerd hebben? Juist. Ja, ik zou het, geloof ik, geweigerd hebben. Als ik er zoals Maarten van overtuigd was dat het zinloos is, dan zou ik het geweigerd hebben. Maar ik vind alles zinloos. Ja, dat weet ik. En dat vind ik dan ook heel akelig. Ik zou er niet graag zo over denken als jij. Wat is volgens jou dan wel zinvol? Ja, daar kan ik zo gauw geen voorbeeld van geven, maar ik vind het zinvol om je bezig te houden met de geschiedenis van ons land. Dus jij zou wel zo'n artikel over het kaartsysteem schrijven? Nee, dat zou ik weigeren. Want dat is alleen maar om het gewichtig te maken. Ik vind het niet gewichtig. Nee, maar het maakt op anderen wel die indruk. Maar aan de atlas wil je ook niet werken. Nee, omdat we daar geen harde gegevens voor hebben. Maar waar wil je dan wel aan werken? Ik vind het van belang om te weten hoe de mensen vroeger leefden en dachten. En daar wijd ik mij aan. Dat kan ik wel volgen. In theorie dan, want het interesseert me geen moer. Maar het is luxe. Ik vind het geen luxe. Ik vind het van veel betekenis dat een aantal mensen in een samenleving zich bezighoudt met haar verleden. Maar het is toch idioot dat die mensen zo in de watten worden gelegd? Als iemand belangstelling heeft voor het verleden... dan kan hij dat toch ook wel in zijn vrije tijd doen? Zonder een uh, Salaris mee te verdienen? Dat zou ik ook best vinden. Maar dan zat ik hier niet. Nee, niemand zat hier dan. Ja, Bart. Nee, Bart ook niet. Die zat dan thuis. Verdomd, ja. <lacht> Bart zat thuis. <lacht> nou, dat weet ik niet, hoor. En wij? Waar zaten wij dan? In onze vrije tijd. Nee, om aan de kost te komen. Ik moet in de maatschappij van Maarten ook nog aan de kost komen. Dat is geen probleem. Al die rotwerkjes waarvoor ze Joegoslaven en Spanjaard en tegenwoordig zelfs Turken hier naartoe halen... omdat we er zelf te belazerd voor zijn... zouden we gewoon hoofdelijk moeten omslaan over alle wetenschappelijke ambtenaren. ochtends eerst een paar uur vuil ophalen tegen het minimumloon... en daarna mag je naar het bureau, als je daar nog zin in hebt. Jij bent toch eigenlijk een verschrikkelijke socialist. Zo uit het rode boekje. Meneer koning? Ja? ja. Neemt u me niet kwalijk als ik u stoor, maar hier is een jongeman die u wil spreken. Hai, koning. Jacobo. Jacobo Alblas. Alblas is onze correspondent voor Ottoland. Bent u dat? Nee, dat is mijn vader. Hai. Asjes. Hai. Oh, ja. <laughs> Zal ik dan maar weer gaan? Dat is goed. Waarover wou waar u mij spreken? Ik hoorde van mijn vader dat jullie bezig zijn met een onderzoek naar de dorsplegel. En ik moest hier toch in de buurt zijn, dus ik dacht, misschien interesseren jullie hier wel voor. Waar komt die van dan? Uit mijn verzameling. Nee, ik bedoel... land. Dorsen ze daar dan? Dat is toch een veeteeltgebied? <coughs> Kleine partijtjes. Jullie zitten hier wel lekker. Ja. Lekker rustig. Op die tuin en zo. Wij zitten hier best. <coughs> Verdomd mooi vlegel. Jullie mogen wel een poosje lenen, om er een tekening van te maken. Ik kom er wel eens langs. Graag. Ja. Ik heb trouwens nog meer dingetjes bij me. Misschien dat jullie je daar ook voor interesseren. Als je helemaal begint aan zo'n verzameling, dan houd je niet meer op. Wat is dit? Een schoenmakerspriem. En dit? Geen idee. Een wedstrijd Om de Zeiss mee te wetten. Grote je eigenlijk, maar je gooit het niet weg. Hebben jullie er wat aan? Op het ogenblik niet. Dan pakken we het weer in. Komt hier eigenlijk nog wel eens een plaats vrij? Als er iemand weggaat, anders niet. Ik ben namelijk bijna afgestudeerd en dit werk lijkt me wel leuk. Wat studeer je dan? Culturele antropologie. Ik ben bezig met mijn eindscriptie. <coughs> ik heb zes maanden in Molenaarsgraaf gewoond. Fieldwork. Dat lijkt me wel interessant. Ja, dat wel. Maar het wordt tijd dat ik er een streep zet. Een hoop gedonder met vrouwen, man. Je wordt er niet goed van. Mm -hmm. Nou, ik ga weer. Die vleugel laat ik nog even staan. See you! Zo long. Een heel rare druif. Je moet er niet aan denken dat zo iemand hier zou zijn. Ik vind het heel aardig van hem om die vlegel te brengen. Dat is aardig. Wat is dat nou voor vlegel? Een katvlegel. Dat is opvallend. Dat heb ik nog niet eerder gezien. Hoe dorsten ze daar nou mee? Gas opzij. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dat scheelde weinig. Oh, oh, oh. <tie> <Ja>. <tie> <tie> Wat gebeurt er? Ik deed voor hoe je moet dorsten. Maar dat kan toch niet hier? Ik dacht dat een van de wiel. We zullen in de tuin gaan.